4 uur. Het NOS-journaal. Onno Duivené de Wit. De Tweede Kamer wil het aantal grootverdieners bij de publieke omroep terugdringen. De Kamer sprak met algemene stemmen uit dat niet meer dan drie werknemers meer mogen verdienen dan de balken en de norm. Zoals verwacht sprak de Kamer zich verder uit voor een speciaal jeugdlidmaatschap voor de omroepen. En de Kamer wil verder dat Radio 2 meer plaats inruimt voor Nederlandstalige muziek.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 De overvallers gingen er op een motor vandoor. De politie. De politie heeft de achtervolging ingezet en uh, zag dat de daders een uh, auto probeerden te carjacken. Hierbij is uh, geschoten. Het is de daders niet gelukt. Ze zijn er vandoor gegaan en uiteindelijk wist de politie uh, vier verdachten aan te houden. Twee uh, verdachten die zijn aangehouden, die zijn door uh, politiekogels geraakt. En die twee verdachten zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De juwelier werd het afgelopen jaar al twee keer eerder overvallen. In het botlekgebied bij Rotterdam is brand uitgebroken bij het bedrijf Alugemie. Boven het terrein hangen gele rookwolken. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand woedt in een ringleiding waar rookgassen uit een verbrandingsoven op uitkomen. Alugemie zegt dat de brand inmiddels in hevigheid afneemt. Er kan nog wel een zwavellucht worden geroken, maar die is ongevaarlijk, zegt het bedrijf. We hebben voor de zekerheid wel de mensen op ons eigen terrein... Uh, gezegd om naar binnen te gaan, naar ramen en deuren te sluiten. Maar verder dan dat, dan is, er, dan is er geen risico. Dan kunnen mensen gewoon doen wat ze willen. In Libanon heerst een gespannen sfeer... nu de eerste arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd... door het internationale Hariri-tribunaal. Dat tribunaal onderzoekt de moord op de Libanese premier Hariri in 2005. Daarvoor zouden leden van de terreurbeweging Hezbollah... verantwoordelijk zijn geweest. Hezbollah-leiders in Libanon hebben gedreigd met vergeldingsacties... als leden van hun beweging worden opgepakt... Het tribunaal, dat is gevestigd in Leidsendam wil dat vier verdachten in Libanon worden aangehouden. Bij de fatale aanslag op premier Hariri in Beirut kwamen in 2005 23 mensen om het leven. Het onderzoek naar de terreurdaad heeft jaren in beslag genomen. Dan het weer wisselend zonnig en bewolkt en plaatselijk een enkel buitje bij maxima tussen 17 en 20 graden. Morgen weinig verandering. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De spits is begonnen met 24 files, goed voor 85 kilometer. Paar honderden files stonden meer de A12 utrecht naar Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd bij de afwit Wageningen. Uh, staat inmiddels 4 kilometer en er zijn twee rijstroken dicht. Op de andere rijbaan staat een kijkersfile van 5 kilometer. En daar is één rijstrook afgesloten. Al vrijdruk op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Zeven kilometer langzaam rijden tussen Heteren en Kroopend het Ewijk.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 VPRO. Villa VPRO. Tesla-block. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is vijf over vier, tot half vijf zijn wij bij u. Met ons panel Klinkende Munt, waarin twee vaste panelleden. Joop Schippers, hartelijk welkom. Dank. Arbeids- en emancipatie econoom verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En Roel Jansen, uh, hij is uh, financieel-economisch journalist. U hoorde hem al eerder met mij in gesprek over het boek wat hij schreef over Noud Wellink. En bij ons aan tafel zit vicevoorzitter van de FNV, vakcentrale... Peter Gortzak, hartelijk welkom. Dank u wel. En wat nou zo heerlijk is, is dat u de pensioenman bent eigenlijk van de vakcentrale. U bent de architect van dat beruchte, beroemde pensioenakkoord... waar het dagelijks ongeveer elk uur van de dag maar over gaat. En we zijn heel blij dat u er bent, want het gaat er veel over. En omdat het er zoveel over gaat, wordt er een soort brei aan informatie over ons uitgestort. En heel veel mensen zien echt door de bomen het bos niet meer. We mogen hopen de vakcentrale en iedereen die er verder mee te maken heeft wel... Dan om, om te beginnen uh, even teruggaan tot de kern... wilde ik jullie alle drie vragen... Uh, terug naar de basis. Waar is het eigenlijk om begonnen? Waarom was er nou eigenlijk een wijziging van het hele pensioenstelsel zo nodig? Dan begin ik niet bij meneer Gortzak, want die weet het antwoord. Maar Roe Jansen bijvoorbeeld. Ja, dit is de quizvraag van de dag. <lacht> dit is de quizvraag. Waarom moest er iets wijzigen in het pensioenstelsel? Nou, Ik, ik begrijp niets van de pensioenwereld, uh, maar ik denk dat het uh, mee te maken heeft... dat mensen ouder worden, dat er uh, vergrijzing op ons afkomt... dat de kosten van de pensioenen enorm... Toenemen, omdat de verhouding tussen werkende en niet werkende eh, aan het veranderen is. En omdat er de afgelopen paar jaar twee keer een flinke crisis in de pensioenen is geweest. Omdat eh, de beleggingen tegenvielen en eh, er gekort moest worden. Of niet geïndexeerd. Of eh, nou ja, allerlei mm. manieren ingegrepen moest okay, worden. Van mensen worden hand. ouder. Ja. En uh, steeds minder mensen moeten uh, uh, het geld voor het pensioen ja. op gaan brengen. Ja. En dat geld ligt al moeilijk omdat we een paar enorme crisis voor ja. de kiezen kregen. Dat is het in het kort. Joop Schippers, nou, ik kan er een goed? half punt voor geven. Okay. Oh, ja. <laughs> nee, het, het, hele idee, het hele idee over langer doorwerken, dat stamt al uh, uit 2000-2001. Toen uh, de Europese regeringsleiders in Lissabon hebben vastgesteld dat vanwege de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt uh, en inderdaad de toenemende de kosten van de verzorging staat. Omdat er meer mensen in de leeftijdscategorie zitten... waarin ze in principe niet meer werken... maar wel zorg nodig hebben bijvoorbeeld. Dat er daarom uh, langer gewerkt zou moeten worden. Toen was er dus van enige financiële crisis... Uh, absoluut nog geen sprake. Mm -hmm. En dat is dus iets wat er eigenlijk pas het laatste paar jaar bijgekomen is. Dat was is. meer een demografische reden. De, de demografische dus... reden, bedoel, wat we al lang zagen aankomen... minder mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt. Uh, nou ja, het werk moet wel gedaan worden. Er moet ook veel zorg verleend worden enzovoort. Dus hebben we meer dan in het verleden iedereen uh, nodig. Uh, bijvoorbeeld tot en met de handen aan het bed. Uh, en dat was inderdaad de oorspronkelijke reden om te zeggen... daarom moet er langer gewerkt worden. Mm -hmm. Nou, Dat was alleen nog maar het langer werken. Dat was nog niet eens het hele pensioenstelsel. Dat is dus de hele discussie over de, laat de, de, zeggen, de financiële, de de financiële uh, kant van de zaak... Uh, en over uh, hoe de pensioenbeleggingen enzovoorts geregeld waren. Dat was toen nog geen probleem. Dat, dat is er pas aanleiding. later bij gekomen als okay. een soort tweede, tweede discussielijn. Peter Gortzak, twee antwoorden gehoord. Hoeveel punten geeft u en gaat u anders in hele simpele bewoordingen uitleggen hoe het echt zit? Nou, ik, uh, vooral uh, als, als we toch punten gaan uitdelen... Ja. geef ik toch nog iets minder voor uh, het antwoord voor de ja. ja. voor de de van de schippers. Toch iets meer voor de Waarom? Omdat uh, natuurlijk klopt het verhaal over de arbeidsparticipatie. Uh, Daar doe ik niks van af. Maar als verantwoordelijke voor de pensioenfondsen... Uh, interesseert me dat pas in tweede instantie. En juist als het gaat om hoe dat is houden we het nee, hoe houden we de... het gaat om de financiële positie van de fondsen. Mm -hmm. En in die financiële positie van de fondsen um, gaat het erom van dat er eigenlijk drie elementen zijn die maken dat de fondsen in zwaar weer zijn terechtgekomen. De eerste is inderdaad de stijging van de levensverwachting die schoksgewijs veel harder is gestegen. We worden veel meer oud dan mm -hmm. wat we uh, oorspronkelijk uh, dachten. En dat kun je niet meer automatisch oplossen met een beetje premieverhoging of iets dergelijks. Een tweede is, is dat de AOW achterbleef. De, gewoon de hoogte van de AOW blijft achter. En we hebben ons pensioenstelsel ingericht op een manier dat AOW en aanvullend pensioen gezamenlijk een bepaald niveau hebben. Mm -hmm. En als dan één deel achterblijft, dan betekent het dat het tweede deel in de fonds moet worden opgehoest. En dat Kost geld. Ja. En het derde is, is dat je uh, de situatie en, en vooral de wisselvalligheid op de financiële markten hebt gehad. We hebben een veel grotere pieken en dalen op de financiële markten dan tien jaar geleden. Iets langer geleden. Vijftien uh, jaar geleden. En dat betekent dat je die schokken met elkaar moet oplossen. Kon je vroeger, gelet op de leeftijdsopbouw in een fonds met een bescheiden premieverhoging, zo'n schok nog oplossen. Tegenwoordig zijn die fondsen heel rijp. En dat doet de premie er niet meer toe. Mag ik dat met één... Voorbeeldje, Eén voorbeeld. klein voorbeeldje. Op het ogenblik zit er 800 miljard in uh, het totale vermogen van pensioenfondsen. De premie op jaarbasis is 25 miljard. Stel dat er een crisis is die zorgt dat het belegd vermogen met 10% daalt. Dat is helemaal niet zo'n raar getal met de wisselvalligheid van de markten. Dan is er 80 miljard verdampt. Als je dat in dat jaar nog wil oplossen met premieverhoging... terwijl de totale premiesom 25 miljard is... Mm -hmm. dan dat gaat dat niet. Nee. Dat gaat. Dus je moet een ander me mechanisme bedenken. Maar je kan dus zeggen, er moest iets gebeuren uh, vanwege uh, demografische redenen. Vanwege het feit dat we crisis op crisis kregen. En dat blijkt dat ook pensioenfondsen dus niet zo waardevast zijn als we dachten. Want dat schommelt en, uh, allemaal mee, want zij beleggen uiteindelijk ook. Precies. Dat, dat zijn de twee belangrijkste redenen nou, eigenlijk die, dat er wat moest veranderen. En die achterblijvende AOW. Oké, okay, en daarachter blijft Die hielden holden holde die het, uh, mm -hmm. het deel van het aanbod. Nou gaan we naar het volgende raadsel. Deze drie dingen, daar is iedereen het over eens, of niet? Dat dit zich voordoet. Ja. Daar is iedereen, en niet alleen hier aan tafel, Roe -Jans en Joop Schippers ook... maar in de politiek. En werkgevers en ja. werknemers Waarom waren ik... het erover eens... dat deze drie dingen geconstateerd zijn. Ja. Waarom ik erover aarzel? Ja. Uh, ja. als ik op ledenvergaderingen kom dan uitleggen eh, vanwege eh, het pensioenakkoord. Van de FNV, van FNV. Eh, van de FNV ja. uiteraard, maar ook, ook de collega's van CNV en anderen. Dan zeggen ze, hoe kan dat nou? Er zijn zoveel knappe koppen die heel veel geld verdienen... als directeur van een pensioenfonds. Hebben die dit dan niet zien aankomen met die levensverwachting? Dat is nou ook precies mijn vraag. Ik kan zo bij u zo'n zaaltje aanschuiven. <laughs> nee, maar Ik ken zo ongeveer wel de vragen die in Nederland leeft. Um, Opvallende doet zich voor dat dat niet zo is. We hebben altijd gewerkt met een trendmatige stijging van de levensverwachting. Als je in 1950 geboren bent, dan leef je één maand langer... dan de generatie die in 1949 geboren is. Dat is ongeveer een vuistregel. Alleen sinds een jaar of 15, 12, 15... Uh, laat het CBS zien dat je ook een aantal sprongen uh, ziet in de levensverwachting. Eén is bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen. Uh, in het rapport van het CBS uit 2004... En dat van 2008. Over de vergrijzing. Over de vergrijzing ja, ja. Zou, je, zou je vier maanden verschil verwachten. In stijging van de levensverwachting. Daar zit 2,5 jaar tussen. Ja. En, die, twee, en die, die ene maand ach, die kun je wel oplossen automatisch door in je, met je rendement wat te doen. Maar zo'n zo hard zo zo harde het sprong. Nu, Janssen, en wilde, en er zijn er twee in tien jaar zijn er op deze manier geweest. Oeh, ja Ik kom nog eens bij dat de werkgevers eh, eigenlijk met zoveel woorden hebben gezegd van eh, bij ons hoef je niet meer aan te kloppen. Want wij vinden al dat onze pensioenpremies hartstikke hoog zijn wat wij als werkgevers bijdragen. En we vinden het niet verantwoord om zeg maar een soort eh, open eindregeling ervan te maken dat we altijd moeten bijplussen. Ja, ik vind dat zelf ook. Uh, ik ben het... Uh, uh... Ik vind dat het ontzettend uh, karikatuur gemaakt wordt... van uh, het gebrek aan uh, risicodeling uh, tussen werkgevers en werknemers. Heel eventjes. Dit is een punt van, van, van ruzie onmin ja. binnen de uh, uh, bonden. Ja. Er is een onderdeel van de vakcentrale FNV, uh, uh, bondgenoten... die hier een probleem van maken. Nou, meerdere, uh, meerdere, meerdere bonden. Meerdere bonden van. zijn er. En die zeggen vakcentrale, uh, jullie laten je oren een beetje hangen... of jullie zijn eigenlijk uh, uh, te, te vriendelijk voor de werkgevers die delen niet eerlijk in mogelijke ja. ellende. Dat is wat ze, wat ze, ja. wat ze jullie verwijten. Nou, daar, daar zijn, uh, ik, ik leg dat graag uit. Um, in, de, in de eerste plaats is het zo dat de premie historisch gezien... op het allerhoogste niveau ooit, uh, uh, ooit is. Um, dus als je een afspraak maakt waarin je een nieuwe status quo schept... en wij zeggen helemaal niet, en werkgevers zeggen ook niet... dat er nooit meer premie bij komt maar je zult dat dan gewoon in een deugdelijke uitruil... met andere arbeidsvoorwaarden moeten, uh, moeten bespreken. Een nieuwe status quo, en die wordt nu vastgelegd... voor better en for worse op het hoogste niveau van de premie ooit. Mm -hmm. In de tweede plaats uh, suggereert uh, de discussie... alsof het risico nu al niet bij de deelnemers ligt. Het risico ligt nu al helemaal bij de deelnemers. Mm -hmm. Er is bij een handjevol ondernemingspensioenfondsen... is het zo dat er bijstortverplichtingen zijn van werkgevers. Maar voor het overgrote deel van de pensioenwereld... Uh, bedrijfstakpensioenfondsen uh, als eerste... maar ook de meeste ondernemingspensioenfondsen, is Job. de premie gewoon afgerond. Wat, nu wat, al. In, in, in, in uh, deze, uh, ik noem het gemakshalve maar even ruzie binnen de bond... Uh, wat vind jij daarvan? Welke, welke school volg jij? Is het zo dat, dat de risico's vrij eerlijk verdeeld liggen bij de deelnemers... Of uh, ben je het eens met het feit dat dat uh, een beetje in het nadeel is van de, van de werknemer? Ik kan me heel goed voorstellen, maar bedoel, dat heeft ook een beetje met, uh, nou, ik zou bijna zeggen, het rollenspel te maken. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat delen van de, van de vakbeweging zeggen van, nou, er, moet, uh, er, er zou ook wel iets meer naar werkgevers gekeken kunnen worden. Ik uh, bedoel, als je kijkt naar, uh, althans, vorig jaar keek, want nu hebben we pas weer een aantal bedrijven gehad die met winstverwachtingen kwamen. Vorig jaar leek het erop dat, het, dat de winsten, dat is op een hele goede manier aan het herstellen waren. Ik bedoel, uh -huh. En dan begrijp ik dat als uh, vakbonden dat zien... dat ze zeggen van nou, uh, kunnen we dan ook niet uh, iets meer van dat, uh, van dat grotere risico... Oh. van die grotere lasten leggen bij de werkgevers... als het daar nou toch zo goed gaat. Maar is gaat. het niet zo wat, wat, wat Peter dan Kortzak zegt, mee mee dat mee. er een soort basisafspraak is? Dat je zegt, dit is de basis uh -huh. en per onderhandeling... binnen bedrijfstakken, oh, cao-onderhandelingen, kan je per keer... Ja, maar daar, maar, daar, maar daar eh, raak je denk ik ook aan een, een, een ingewikkeld punt... van de huidige oh, discussie. Uh, ja, Het doen, is nee, toch even. nog ingewikkelder dan het lijkt. Uh, bedoeld, even terug naar, uh, naar dat punt van die, van die demografische noodzaak... van dat langer werken. Uh, moet je misschien ook wat meer naar de toekomst kijken... van hoe pensioen er dan uit zou moeten zien. We willen tegelijkertijd willen we ook naar een flexibeler arbeidsmarkt. We zijn niet meer van uh, 40 jaar uh, bij dezelfde baas werken. Bedoeld, uh, ja. Ook bijvoorbeeld. Uh, Bijvoorbeeld voor mensen die in zware beroepen werken, is toch eigenlijk de gedachte van: nou, je zou voordat je versleten bent, misschien wel eens naar een andere sector kunnen transfereren. Maar dan kom je ook tegelijkertijd bij een ander pensioenfonds terecht. Dus de vraag is of we in de toekomst of we nou wel zo goed uit zijn met sectorgewijs georganiseerde uh, pensioenfondsen. En of bij wijze van spreken vanuit het perspectief van jongeren gezien. Uh, of bij wijze van spreken, de huidige pensioenplicht. En de manier dat je dus afhankelijk bent van je pensioen. Wat die besluiten over hoe er belegd wordt, of dat allemaal uh, de komende 50 jaar zo blijft bestaan. En ik vind dus dat de discussie en ook de manier waarop uh, overigens ook sommige van mijn collega's uh, commentaar leveren op het uh, akkoord wat er nu ligt, dat die wel heel erg uh, doen alsof wat er nu besloten wordt, of dat het systeem voor de komende 50 jaar zal zijn. En dat geloof ik helemaal niet. Is dat zo, Peter Gortzak? Doen jullie zo? Is dit voor de komende 50 jaar? Geen nou, discussiemogelijk punt. Ik, ik denk dat er dingen veranderen. Uh, je werkt niet meer 40 jaar bij dezelfde baas. Uh, dus je, je, het is wel goed om te kijken hoe je meer flexibiliteit erin kunt brengen. Uh, de verplichtstelling om die overboord te zetten, dat gaat me veel te ver. Want juist uh, de goede resultaten die een pensioenfonds boekt, die hebben alles te maken met die verplichtstelling. Uh, het draagvlak dat je zorgt voor een groot kapitaal wat je met elkaar... Uh, met een doorsneeppremie en met een uniforme opbouw kunt beleggen... dat levert heel veel op. Ja, daar ben ik mag, het wel mee Maar ik, mag ik nog, nog even terug naar die, naar die uh, premie? Want ja. nu is ongeveer het niveau... één dag in de week op een vijfdaagse werkweek werk je voor je pensioen. Ja. Als je na twee dagen op een vijfdaagse werkweek gaat. Het maakt namelijk niet uit of de werkgever dat betaalt... of dat de werknemer dat betaalt. Die premie komt allemaal uit de arbeidsvoorwaardenruimte. Mm -hmm. Als uh, de premie omhoog gaat... impliciet, stilzwijgend... en ik kom bij u onderhandelen als uh, vakbondsman... en u bent mijn uh, tegenpartij als werkgever... dan houdt u ongetwijfeld rekening met het feit... dat die premie ook is gestegen. En dat heeft gevolgen gewoon voor de, uh, de loonrecht, die ik ook op tafel ja. leg. Ja. Dus wat dat betreft, het ligt nu al bij de werknemer. Het maakt niet uit of, het, of, of je premie betaalt uh, zelf of namens jou als werkgever, dat de werkgever dat betaalt. Het maakt komt het uit komt uit de pot. pot. Mm -hmm. En als de hemel naar beneden komt, want daar ging aanvankelijk uh, de discussie over, als die bijstortverplichting zomaar van tafel zou zijn, nogmaals, dat geldt maar een heel klein uh, aantal bedrijven in Nederland, op het moment dat die helemaal naar beneden komt, en ik had net het voorbeeld van 800 miljard waar 10% op afgestempeld wordt, dan kun je ook op de totale mm -hmm. jaarpremie, dan vind ik het alleen maar symboliek. Mm -hmm. Als we dan gaan zeggen, dan moet de werkgever op dat moment bijbetalen. Dan los je het probleem op dat moment niet meer op. Dus je moet het veel structureler aanpakken. Laten we naar een ander zorgpunt. Eh, zorgpunt, ik zeg het echt. Dat had ik nooit verwacht dat ik het ooit <lacht> nog zou zeggen. Naar een ander zorgpunt gaan. Dat is dat de jeugd het idee heeft dat eh, er zometeen. dat de pot leeg is. Dat zij nu wel meebetalen en op moeten draaien. om die enorme eh, ellende grijze muizen. vergrijzende muizen. om die aan pensioen te helpen. Maar dat het straks op is als zij een keertje aan de beurt zijn. En dat heeft ook weer van alles te maken met de manier waarop pensioenfondsen mogen gaan beleggen, of dat nu ook al doen... maar in elk geval het toezicht ook daarop. Of er risicovol belegd mag worden... zodat je heel veel rendement hebt, tenzij het misgaat... en er misschien niks meer in de pot zit. Uh, begrijp jij daar wat van hoe, hoe dat precies nou ja, ik, in elkaar ik, zit? Ik, en, ik, ik begrijp wel dat de dat die jongeren zich zorgen maken... want de vakbeweging is een wat meer een oudere beweging... Uh, dus daar zit een grote groep oudere werknemers in. En dus ja, je krijgt heel snel het gevoel van... ja, er wordt een beetje voor hun goed gezorgd... en die jongeren die moeten de rekening straks maar betalen. Nee, nee. De ellende is natuurlijk dat je bij beleggingen... nooit weet wat het gaat opleveren. En... Uh bij pensioenen, dat lijkt me nou typisch zoiets waarvan je denkt, ja, dat wil ik eigenlijk wel zeker weten, dat ik minimaal dit en dit krijg. Je wil een minimum altijd ja, zeker je weten? Ja, natuurlijk wel weten, ja. En, uh, het vervelende is alleen dat jongeren zich absoluut niet interesseren voor pensioenen en zo. Dat merk je bij je eigen kinderen en zo. Ja, waar heb je het over? Nou, dat is echt iets van heel ver weg. Ja, maar inmiddels natuurlijk en wel. Misschien inmiddels roeren dat ze zich en waarschijnlijk terecht. Ja. Ze zien, het, ze ja, zien misschien, aankomen misschien dat, dat het ja. mis zou kunnen gaan. Ja. Als ja. Maar ze voelen zich zeker wordt. niet vertegenwoordigd, denk ik, in de, in de besturen van pensioenfondsen en zo. Die zijn en sowieso ook voor werknemers die er wel interesse in hebben, zijn die vaak ver weg, zitten ver weg in het bedrijf. Je kent de mensen niet, je weet eigenlijk nauwelijks hoe het werkt. En pensioenfondsen hebben nou niet echt een hele grote reputatie in dat ze echt heel helder aan hun leden of mm -hmm. de deelnemers uitleggen hoe de zaak in elkaar zit. Dat is een van de... Ik zit bij de grafische, het grafisch pensioenfonds, is misschien nog wel een van de betere... maar mm -hmm. het ervaart ik er helemaal niks van. Ja. Plotseling van word de... je iets, iets afgenomen waarvan je niet eens wist dat, dat je, het je het had. had. Bijvoorbeeld. Dat is ja. op zich niet zo dan erg. dan bel je dan op dan en dan zeggen ze... ja, dat had u in een brief van drie jaar geleden kunnen lezen. Oh, nou ja, ja dat zal dan wel, ja. Dat zijn twee punten, hè, Peter Gortzak. De jeugd die zich zorgen ja. maakt, en is dat terecht of niet. En, en, en hoe verzeker je hen ook nog van, van ja. een pensioen. En inderdaad die, die inzichtelijkheid. Ja. La, dat mensen die deelnemen aan een pensioenfonds ook begrijpen wat er gebeurt. Ja staat het ook allemaal in dat akkoord? Ja, het staat allemaal in het akkoord. Oh, uh, sterker, wij vragen uh, in het akkoord om aan de wetgever. Om een verplichting uh, in de wet op te nemen dat een fonds van tevoren bekend maakt wat zijn risicoprofiel is, welke zekerheid nagestreefd wordt, welke indexatieambitie, hè, dus het goed maken van de geldontwaarding, men wil nastreven, welke beleggingsmix men uh, gaat opnemen. Dus waar ze in beleggen gewoon, waar ze in beleggen, wordt, ja? dus in aandelen of ja, in obligaties of in vastgoed, dat, moet allemaal vastgelegd worden. En we willen ook van tevoren willen we daarbij dat een fondsbestuur aangeeft welke maatregelen ze zullen treffen. Op het moment dat het fout gaat. No, en dan, je, en dan het, van tevoren, hè? dus niet achteraf. Ja, maar zit je daar? Kijk, als, je, als ik wil beleggen, en dan heb ik 26 ING-fondsen. of zoveel Robeco-fondsen. of abn AMRO fondsen waar je uit kunt kiezen. Maar als ik een werknemer ben bij een bepaalde, in een bepaalde bedrijfstak. of bij een bepaald bedrijf, dan is er maar één pensioenfonds voor mij. Dus je kunt dus het wel vertellen dat wat, is wat ze allemaal opmengen. doen aan nou, leuke, bijzondere dingen. Nou, nou, nou, maar er is geen keuze. Nou, dan loopt u allebei een beetje achter. Uh, er zijn tegenwoordig deelnemersraden, mm -hmm. dat zijn de vertegenwoordigers van de de deelnemers. U kunt zichzelf daarin laten. Laten kiezen. Maar als je bij een krant werkt, kun je niet in het Shell Pensioenfonds gaan zitten. Of als je in bij het... Philips werkt, kun je niet in het ABP komen. Je kunt nee. toch niet zomaar over de grenzen heen. Nee, nee, zeggen, wel, nou, dat vind ik, ja, maar dat vind ik een interessant fonds. En dan ga, ga ik naar dat. Nee, maar dat gaat toe. dan nog om deelname, echt fysiek, lijfelijk. Maar. Wat Roel Jansen zei, uh, gewoon een briefje... waarin uh, in duidelijke taal staat waar uh, jouw geld heen ja. gaat... in hoeverre dat zeker is voor de komende jaren... Ja. of niet zeker is voor de komende jaren. Ja. Of je het ermee eens bent uh, dat ze in iSafe... kan maar, ik noem maar iets hoor, zomaar gek is staat. Maar, ja, ja, ja, ja, maar dat weet je, voorbeeld. begrijp je, ja, dat, dat, die helderheid. Ja, nee, maar de, de, Wij vinden, in het, in het pensioenakkoord, vinden we dat die helderheid... van tevoren geboden moet worden. We vinden dat niet een fondsbestuur dat zelf op eigen houtje uh, moet beslissen. Mm -hmm. Ze zullen daar een beleid op moeten formuleren. Dat moeten ze voorleggen aan hun deelnemersraad. En vervolgens, nadat het met die deelnemersraad is afgesproken... moet je dat communiceren naar je deelnemers. En wat ik zo graag wil, is dat de Nederlandse bank... Daar bent u gisteren geweest. Daar, daar ben ik gisteren geweest. Daar ja. zat overigens ook de AFM aan tafel. Dat dus is de dat Autoriteit die... Financiële Markten. Ja. Ja. Ja. Ja. Alle, allebei toezichthouders. Allebei toezichthouders. Op de een op, uh, op juist op die communicatie. Uh, de, de Autoriteit Financiële Markten. Ja. En de Nederlandse Bank. Op, uh, die vragen zich af hoe moeten we het toezicht nou gaan doen. Nou, we hebben gisteren uh, naar elkaar toe uitgesproken. We hebben nu. Met uh, de wetgever of met de sociale zaken afgesproken hoe dat nieuwe financieel toetsingskader er ongeveer uit kan zien. Dat heeft bij een aantal, mag ik het heel uh, plat zeggen, en daar bedoel ik jou ook niet mee, de <lacht> studeerkamergeleerden geleid tot allerlei paniekverhalen. Wij willen graag samen met de Nederlandse Bank uitwerken van wat we nu aan contouren, aan noties hebben neergelegd, op een manier waarop de Nederlandse Bank ook toezicht kan houden op die. Op die van tevoren te communiceren. Zijn die uh, paniekverhalen uh, ontstonden die omdat de, de, de, de huiskamergeleerde Minjoop uh, Schippers. <laughs> um... Uh, uh, zeiden, wat een onzin, je kan dit niet vragen van pensioenfondsen... om dergelijke buffers uh, uh, uh, aan te gaan leggen. Ja, en dat, en daarom... dat, dat, nee, dat is nog een ander probleem. De staat, ja, de staat, er wordt heel veel, het is net met het wereldkampioenschap voetbal. Bij het wereldkampioenschap voetbal bestaat Nederland uit 1100, 11 miljoen uh, voetbaltrainers... die het allemaal beter weten hoe er gevoetbal moet worden. En mijn collega van. Je kan ook een ander vergelijk maken. Mijn collega Jaap Smit van CNV. die zegt altijd. opeens staan er opeens allemaal dokters op. Mm -hmm. Cotonby. Um, als we nou eerst eens goed lezen wat in het akkoord staat. daar staat in gewoon dat er buffers zijn. Daar staat zelfs in dat wij een buffer net zo hoog zouden willen nastreven. zoals het heden ten dag is. Alleen niet meer wettelijk gegarandeerd. Maar wij vinden wel dat dat in. In de regeling moet zitten. En daarbovenop beveelt de Stichting van de Arbeid aan en op pensioengebied zijn. Aanbeveling van de Stichting van de Arbeid. Heilig. Het klinkt vrijblijvend, maar die zijn eigenlijk altijd wel nagevolgd. Bevelen we aan dat daar bovenop nog een keer een egalisatiereserve moet komen. Een egalisatiereserve? Nog een keer een buffer. Oké. Okay. Nog een keer een buffer. Dat, dat is duidelijker. Nou dan wilde ik nog heel even Even naar die zeggen. jongeren. Hè? Precies. Ja. Wat die daar bijvoorbeeld uh, uit af zouden kunnen ja. leiden. Nou, dat is de enige zekerheid. Uh, is. Kijk, wat, ik, ik kan het een beetje cynisch doen. Uh, in, maar uh, in maart werden we door alle oudere bonden minus de ANBO uh, verguist omdat we de zekerheid voor gepensioneerden uh, op de schop uh, uh, zouden nemen. En uh, daar is een hele discussie voor gevoerd. Martin van Rooyen, de voorzitter van NVOG, mm -hmm. die heeft zelfs een fonds, is hij gestart, om juridische procedures te... Dat doet hij niet omdat hij uh, uh, bang is dat de jeugd uh, uh, te veel benadeeld wordt. Dat doet hij omdat hij vindt dat de ouderen de dupe worden van dit akkoord. Nu is het een aantal organisaties, niet allemaal... een aantal organisaties die zegt... Uh, we gaan de verkeerde kant op... en die praten een aantal van die studeerkamergeleden na. Als ik cynisch ben... dan constateer ik dat er een redelijke balans in het akkoord zit. Ja, als uh, jong Iedereen en oud allebei vragen, dan ben je in balans. <laughs> maar goed, dan ben ja. ik cynisch. Uh, ik zou dat liever niet willen zijn. Uh, ik geef direct toe. De manier waarop wij naar de toekomst toe willen... Uh, is dat de wettelijk gegarandeerde zekerheid dat we daarmee stoppen. Die, Het onvoorwaardelijke... Die kan ook niet, hè? Dat kan ook niet, is niet waar is. te maken. En dat meneer Van Rooyen daar tegen de hoop loopt, snap ik. Want je laat een zekerheid los die ze op dit moment hebben. Maar we laten die zekerheid los... om te voorkomen dat naar de toekomst toe... die jongeren die premie moet opbrengen om voor die gepensioneerden de indexatie te betalen... of iedere keer maar direct naar de ik toekomst wil de, te Ik wilde de laatste anderhalve minuut aan de Huiskamer geleerde geven. Joop Schippers, nee, je hoort dit verhaal. Uh, er zijn het, altijd ik meerdere... Ik weet het. Nee, okay. uh, er zijn meerdere interpretaties uh, uh, altijd. Maar is het zo dat het akkoord, voor zover je het kent... redelijk in balans is als het gaat om de jongeren? Ja, dat denk ik zeker. Um, hier speelt natuurlijk toch ook in belangrijke mate... dat um, de tijdhorizon van de jongeren... die is sowieso veel langer. Dus bijvoorbeeld als je praat in termen van... Van, uh, van beleggingen en uitsmeren van resultaten en risico's enzovoorts. Ik uh, bedoel, daar uh, de, de, de, de dingen die spelen in termen van uh, beurscrisis of zo. Ik bedoel, daar zijn de mensen die er op korte termijn uh, v, ja, van moeten profiteren. Ik bedoel, die zijn, worden daar het hardste voor getroffen. Voor jongeren trekt dat op een gegeven moment wel weer bij. Plus dat ik nog steeds verwacht uh, dat er in de toekomst ook nog allerlei andere varianten zullen ontstaan. die uiteindelijk voor jongeren tot betere resultaten zullen Dit leiden. Dit akkoord is wat al eerder gezegd is niet. Het is een het stap, is een stap voor, voor de komende jaar. vijf jaar het is een basis. En, ja, en, even, en ik denk dat het dus wat dat betreft een goede stap is. Oké, okay. en het is eigenlijk nog steeds niet echt een akkoord, want eigenlijk moet het nog door de kamer, moet het nog door alle vakbondsleden, maar goed, er ligt wat. Dat, dat kunnen we ja, wel dat controleren. doen. dat is het belangrijkste onderhandelaars. Die, die hebben staan, het ondertekend. staan voor hun akkoord. U hoorde als laatste Peter Gortzak. Het zal u niet verbazen. Ja. Die is van vakcentrale Centrale FNV. Joop Schippers ook hartelijk bedankt. En Roel Jansen bedankt. De succes met je boek over Noud Welling Die vandaag zijn laatste dag beleeft Als president van de Nederlandse Bank. Ook de laatste dag van Villa VPRO voor de zomer. Dit weekend begint de Tour de France. En dat betekent dat ook radio Tour de France begint. De komende drie weken kunt u daarvan genieten. Wat altijd blijft is het Radio 1 journaal. Zo ook. Zo meteen na half vijf. Tim Overdiek. Onze Haagse redactie, Tessel heeft het VWO-rapport van Halbe Zijlstra opgeduikeld. Daarop twee zevens, vier achten, één negen en 16. zes. Yeah. Een zes. Een zes voor wiskunde. Dus de staatssecretaris heeft toch enig recht van spreken... als hij iets aan de zesjescultuur in het hoger onderwijs wil gaan doen. We hebben de details van zijn plan, de reacties, de voor's en de tegen's. Hetzelfde gaan we doen met de discussie over politiekosten en evenementen. Wat betreft uh, de vraag natuurlijk wie betaalt wat... maar ook de vraag wat kost een agent per uur? All in, doe ze gok. Poeh. Nee, durf ik niet. Doe we niet, ga ik antwoord op geven. Komende twee uur um, antwoord op de vraag: wat is het belangrijkste nieuws van dit moment? Daarvoor hebben we onder Davenhay Radio 1, het NOS-journaal. Duitse banken leveren een bijdrage aan de nieuwe financiële hulp aan Griekenland. De banken zijn met de Duitse minister van Financiën Schäuble overeengekomen dat ze 3,2 miljard zullen bijdragen. De nieuwe steun van EU-landen moet voor een deel uit de private sector komen... en in Duitsland is dat nu dus ook gebeurd. Telefoonaanbieders kijken niet naar de inhoud van berichten en gesprekken. Dat stelt telekom Opta na een onderzoek. Vorige maand gaven KPN en Vodafone toe dat ze de omstreden technologie DPI gebruiken... om te volgen wat mobiele internetters doen. Volgens Opta is de privacy van mobiele internetters niet in het geding... maar krijgen de aanbieders wel meer informatie over het internetgebruik dan nodig is. Bij de publieke omroep mogen maximaal drie mensen werken... die meer verdienen dan de balken en de norm. En op Radio 2 moet meer Nederlandstalige muziek komen. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. De moties van de oppositie om de bezuinigingen op de publieke omroep te beperken... haalden het niet. En in iets meer dan de helft van de cafés en discotheken wordt weer gerookt. Dat blijkt uit een controle van de voedsel- en wareautoriteit. In 40% van de cafés en discos waar niet mag worden gerookt... staan toch asbakken op de tafel. En daar komen nog eens de zaken bij, die 12% van het totaal uitmaken. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANBB Verkeersinformatie: 35 file's goed voor 126 kilometer. De vrij normale avondspits alleen niet voor het verkeer op de a 12 richting Arnhem. Want daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Ede-Wagelingen. Er staat een lange file van 9 kilometer en er zijn twee rijstroken afgesloten. Op de andere rijbaan staat een file van 5 kilometer. Dat komt omdat daar één rijstrook afgesloten is voor de hulpdiensten. Verder is het wat drukker dan normaal op de A4 naar Den Haag. 9 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Burgerveen en Zoetewouten-Rijndijk.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 Goedemiddag. Na de banken van Frankrijk... komen nu, nu ook Duitse bankiers en verzekeraars... met geld over de brug voor Griekenland. Duitse banken zijn bereid om uitstaande leningen... over langere tijd uit te smeren. We hebben de details en stelden de logische vraag... zal Nederland nu ook vrijwillig volgen. De zesjescultuur, een veelgebezigde term... als iets of iemand niet exceleert. Hoger onderwijs, daar gaat het om. Het kan en het moet veel beter. We hebben het plan dat van zesjes op korte termijn zevens... en op langere termijn achten en zelfs negent zou moeten kunnen maken. Nieuws uit de provincie, de, de VVD in Meppel wil opschuiven naar het zuiden. Niet langer bij Drenthe, maar bij Overijssel wil het horen. Wat heeft Drenthe de afgelopen eeuwen verkeerd gedaan? En waarom is het gras in Overijssel echt zoveel groener? Wij zoeken het voor u uit in dit Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. In Duitsland schieten de grote banken de Duitse overheid te hulp. De banken willen meehelpen, zodat de Griekse schuldencrisis niet uit de hand loopt. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wat hebben de Duitse banken precies toegezegd? De banken en de verzekeraars die verlengen nu vrijwillig hun leningen aan Griekenland. Dat betekent dus dat in dit geval de staatsleningen die in 2014 af zouden lopen... die zou Griekenland dan terug moeten betalen. Dat Griekenland dat dus af zou moeten lossen, Dat hoeven ze nu niet te doen, dat kan nu pas veel later. En wat heel belangrijk is, dat doen die banken vrijwillig. Want anders dan zouden de ratingbureaus... die bureaus die de kredietwaardigheid van landen en banken beoordelen... zouden eigenlijk concluderen dat Griekenland failliet is. Als ik nu zeg tegen jou, je hoeft mij niet zaterdag al je geld terug te betalen, maar dat kan over tien jaar. En dan ga ik er vanuit dat jij... Eh, van, dan gaan andere vanuit dat jij failliet bent... dat je het niet kan betalen, maar nu zeggen de banken... het is vrijwillig en daardoor is het eigenlijk juist... een positief teken, een teken van vertrouwen in Griekenland. Want die, want die, die leningen staan uit tot 2014... maar die mogen ze dus later gaan terugbetalen? Ja, precies. En zoals eigenlijk bijna alle beslissingen in die hele Griekenland-crisis... is dit ook weer een kwestie van ze hadden weinig andere keus. Er was heel veel grote druk vanuit de politiek, vanuit de Duitse regering... die het ook als voorwaarde had gesteld voor hulp aan Griekenland. Aanstaande zondag wordt er besloten door de Europese minister van Financiën. En een van de voorwaarden was dat de Grieken vriendelijk gaan bezuinigen. Dat hebben ze nu toegestemd in het parlement. Maar de andere voorwaarde was dat de banken ook vrijwillig mee zouden doen. Dat het niet alleen maar op ons, de belastingbetalers, neerkomt... maar ook op de grote investeerders, de banken banken en de verzekeraars. Ja, en kennelijk denken die banken dus dat dit helpt... met andere woorden dat je beter een tijdje langer kunt wachten op je geld... voordat je het terugkrijgt dan dat je zegt ik wil het nu teruggeven... ik wil het nu terugkrijgen, want dan moeten de Grieken het nu betalen. Dat kunnen ze waarschijnlijk niet. En dan kun je mij wel het tientje lenen... dat ik in plaats van zaterdag volgende week vrijdag mag terugbetalen. In het geval van de Grieken ligt het natuurlijk toch al wat serieuzer. Veel meer geld, miljarden euro's. Hebben de Duitsers dan heel concreet vertrouwen in de Grieken? Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Maar die beslissingen van gisteren en vandaag... dat het Griekse parlement nu echt voor dat pakket heeft gestemd... dat is wel een voorwaarde. Dat is hier ook heel positief uh, aangenomen. Anders hadden ze het nooit gedaan. En die banken, moet je bedenken, hebben er zelf ook heel veel belang bij. Want als ze niet mee zouden doen, wordt de kans heel groot... dat de Duitse politiek ook binnenkort zegt... wij doen het niet meer alleen. Wij doen het niet alleen maar van belastinggeld. Uh, en dan gaat Griekenland failliet. Dan zijn juist de Duitse banken na Frankrijk... de grootste schuldeisers van Griekenland... daar zijn juist de Duitse banken meteen het haasje. Die zouden dan heel veel geld kwijtraken. Dus ze gaan liever iets, nou ja, ze wachten liever iets langer op hun geld. Ze zeggen inderdaad tegen jou, geef het volgend jaar maar terug in plaats van aanstaande zaterdag. Omdat ze denken, misschien krijgen we het inderdaad nog terug. Het is eigenlijk een klein offer om een hele grote ramp te voorkomen. Wat Meijer in Berlijn, dankjewel. Een strengere selectie van toekomstige studenten, minder herexamens en meer verplichte colleges. Er zijn een paar maatregelen uit de strategische agenda voor het hoger onderwijs. Morgen praat het kabinet over de toekomstvisie van staatssecretaris Zelstra. Maar wij hebben het stuk alvast in ons bezit en gelezen uh, is het door onze verslaggever Marcel Bril. Marcel, het doel van het plan is om het hoger onderwijs te verbeteren, met andere woorden... Als je het onderuit is het nu dan zo slecht gesteld met de kwaliteit? Je zult dat de staatssecretaris niet zo snel hardop horen zeggen... maar als je de 70 pagina's uh, tel, leest uh, van het stuk en dat doorbladert, dan is het wel overduidelijk dat er volgens hem uh, heel veel moet veranderen... en vooral beter moet gaan. En daarom heeft hij dat stuk geschreven... hoe het er in 2025 volgens hem uit moet gaan zien in het hoger onderwijs. Het kabinet vindt, uh, dat zeggen ze al maanden... dat er een zesjescultuur heerst in Nederland. Studenten zijn te snel tevreden... Procenten zijn niet altijd goed genoeg. En instellingen doen soms te weinig hun best. Dus moet iedereen een schop onder zijn kont krijgen om het niveau op te krikken. Zo hoog dat Nederland internationaal ook mooi op de kaart komt te staan. Oké, okay, als we dan even stilstaan bij uh, die eerste maatregelen. Hè? Misschien wel de gevoeligste. Het strenger selecteren van toekomstige studenten. Wat gaat dat concreet betekenen? Dat betekent dat het mogelijk wordt om alleen gemotiveerde... en getalenteerde studenten toe te laten. En daar komt dan direct bij dat het dus ook betekent dat het mogelijk wordt... om studenten die dat volgens de universiteit of hogeschool niet zijn... te weigeren. De cijferlijst van um, de middelbare scholier van de middelbare school... Uh, gaat meewegen bij die afweging. Maar dat mag volgens de staatssecretaris nooit het enige zijn... waarop een toekomstig student uh, wordt beoordeeld. Ook moet er een soort van sollicitatie, het heet motivatiegesprek... gevoerd worden... Om om te kijken of hij of zij wel echt gemotiveerd genoeg is. En zo wil de staatssecretaris bereiken dat alleen studenten die er echt geschikt voor zijn... en echt zin in hebben op die plek komen te zitten. En dan uh, moeten de afgewezen studenten maar ergens anders een poging gaan wagen... of besluiten toch maar niet te gaan studeren. Inderdaad, je zei het al, het is een gevoelige maatregel... misschien wel de gevoeligste van het hele pakket. En hoe gevoelig zullen de Haagse collega's daar zijn? Ja, die zullen daar ongetwijfeld uh, soms uh, kritiek op hebben. Soms zullen ze ook zeggen, goed idee, want laten we dat eindelijk eens een keer uh, gaan doen. Want vergeet niet, eigenlijk wil iedereen dat Nederland echt in de top blijft van het uh, hoger onderwijs. Het is zo dat wij nog geen uh, echt politieke reacties hebben gehoord. Veel al willen de partijen ook echt nog even het plan goed lezen. Daar zijn ze tot nu toe nog niet aan toegekomen. Maar als je dan bijvoorbeeld naar de universiteiten kijkt... die zijn het in grote lijnen hier wel mee eens. Je hoort ze vaak zeggen dat doordat er nu nauwelijks een drempel is en veel te veel studenten zijn. Met als gevolg dat het niveau er niet beter op wordt. Maar de studenten zijn weer minder opgetogen. Zij zien ook wel in hoor dat er veel studenten niet op de juiste plek zitten. Maar die selectie, dat vinden ze maar niks. De studentenclubs zijn bang dat die studenten dan hun keuzevrijheid verliezen. Nou, morgen worden de plannen dus in de ministerraad besproken... en pas daarna zal de staatssecretaris zelf uitleg geven. Marcel Brillen in Den Haag, dank je wel. En over die cultuur verwijs ik u graag even naar een weblog... van onze Haagse collega's op de site NOS.nl. Het VWO-rapport van staatssecretaris Zelstra staat wel geteld 1-6 op. Kijk u dus zelf maar voor welk vak. Wimbledon in Londen, Marcella Mesker. De halve finales bij de vrouwen. Wie zijn de laatste vier en hoe staat het ervoor? Ja, een halve finale hebben we gehad. En die werd gewonnen door de Tsjechische Petra Kvitova... tegen de Wit-Russin Victoria Azarenka. Een drie setter was het. Een beetje... Koude partij. Er zat niet heel veel in. Korte rallies, veel winners. Het was goed of fout. Ja, en dat ging vooral goed voor Petra Kvitova. Die in die hele wedstrijd maar liefst 40 winners sloeg. Ten opzichte van 9 uh, van haar tegenstandster. Maar ja, tegen wie komt ze dan in de finale? Nou, dat uh, zal nog even duren voordat we dat weten. Want uh, die partij is zojuist begonnen. De tweede halve finale tussen Maria Sharapova. De Russin die we natuurlijk kennen. Zij won en alles. Ze is de grote favoriete. Ze is de oudste ook van de vier. De eerste is 24 jaar, de andere drie halve finalisten 21. En ze speelt tegen een nieuw Duits talent, Sabine Lesicki. Ze wordt nu al de nieuwe Steffi Graaf genoemd. Leuke speelster, lacht veel, emotioneel, slaat keihard en heeft een geweldige service. Ze zijn net begonnen, het stond 3-0 voor Lesicki. Inmiddels is het 4-3 voor de Duitse in de eerste set. En hoe oud is hij? Ze is 21 jaar. Dat is nog jong. Houd er in de gaten. Gaan we doen. Later deze uitzending. De organisatie van de intocht van Sinterklaas niet, maar Pinkpop wel. De organisatie van Parkpop ook, maar Ajax PSV weer niet. Het betalen voor de inzet van politieagenten. Minister Opstelten wil dat organisatoren van besloten evenementen... zelf opdraaien voor de politiekosten. Evenementen in openbare ruimte betalen volgens hem de helft. Hans Lichtermoed, goedemiddag. goedemiddag. Van de Vereniging van Evenementenmakers. Wat gaat dit betekenen voor uw branche? Ja, dat is voor onze branche natuurlijk een, hele, een enorme tegenval. we zijn toch wel uh, teleurgesteld. En we wisten wel dat het eraan stond te komen, we hebben ook al uh, voorgesprekken gehad. Uh, we zijn gelukkig ook, dus ook goed naar ons geluisterd, Er we zijn wel wat uh, nuances uh, aangebracht, uh, heb ik zo het idee. Maar dat blijft natuurlijk uh, zeer, uh, ja, zeer teleurstellend. Want wat is het grootste gevolg voor u? Gewoon meer, meer kosten voor u? Ja, gewoon meer kosten. Kijk, en we, we doen al heel veel, hè. we geven reeds tientallen miljoenen uit als het gaat om veiligheid. We zijn bezig met verkeersregelaars. Er gebeurt nu al gewoon heel veel. Dus te zuurder is, als het, als het, is het dat, dat er nu dit nog weer overheen komt. En we hebben nu net ook de stijging gehad van de BTW hè, van 6 naar 19 procent... als het gaat om de besloten evenementen. Dus dat is uh, ja, kost op kosten. Want wat zal het betekenen voor evenementen waarvoor geen geld beschikbaar zal zijn? Die gaan gewoon niet meer door. Ja, kunt u wel eens schetsen welke, hoeveel nee, en wat dat nee, zal kosten? Nee, ik snap dat je dat graag wil horen... Maar dat... Kan ik helaas niet vertellen, maar dat is. Ja, ja, dat onderschrijft ja, niet zeg maar, de vrees die u hebt op basis van deze maatregelen. Als u niet precies kunt aangeven wat dat dan precies de gevolgen van zijn. Ja, nou, ja wel. Kijk, dat is nou ook een beetje het punt. dat je uh, Kijk, uh, inhoudelijk heb ik het uh, wetsvoorstel nog niet zo, zo doorgespitst zeg maar, dat ik daarop uh, zou, uh, zou kunnen reageren. Maar dat dat gevolgen heeft, uh, dat, dat mag duidelijk zijn. Kijk, we weten natuurlijk wel dat op het moment uh, dat er uh, evenementen zijn... Uh, die krijgen met kostenstijgingen te maken van, van, van, van tonnen soms, uh, 10.000 euro. Dus dat gaat absoluut gevolgen hebben. En dat betekent dat als er geen geld is, dat uh, of als er minder geld is, dat het een probleem gaat worden. Als je kaartje hebt voor een evenement wat 100 euro kost, wat zou dan uh, erbij komen aan, uh, aan extra kosten die jullie zullen moeten betalen voor, voor het opdraaien van politiekosten? Daar hebben we op dit moment nog geen zicht op. U hebt echt geen werkelijk geen idee. Nee, nee zo op dit moment niet, uh, niet zeggen. Is ook heel sterk afhankelijk van het evenement. Ja. Want het is namelijk afhankelijk van de politie-inzet die gevraagd zal worden. Maar ligt het wel voor de hand dat dat zal worden doorberekend aan de mensen die die evenementen bezoeken? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. Zijn er alternatieven? Uh, nou ja, ik denk dat uh, waar we nu mee bezig zijn als, uh, als sector. is uh, om te kijken of we uh, uh, niet een, uh, een, een, ja, toch een beter structureel overleg met de overheid kunnen krijgen. waardoor we misschien uh, efficiënter met politie-inzet om kunnen gaan. En zo zijn we ook bezig met het, uh, uh, het, het maken van een modelverordening voor de vergunningen. Zodat het door heel Nederland uh, een gelijk verhaal wordt. Uh, dus dat zijn wel dingen waarvan ik denk van oké, okay, misschien is daar een mooie efficiëntieslag in, uh, in te maken. Ja, het voetbal blijft buiten schot. Hè? Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik echt bizar. Heel eerlijk gezegd. Het is toch, uh, we weten gewoon dat daar gewoon altijd ontzettend veel politie inzet uh, uh, aanwezig is. En, uh, ja, Dus is het gewoon vreemd dat je dan voor een, uh, voor een popconcert. Uh, wel in één keer. Uh, door extra politie is het moet betalen. Terwijl, over het algemeen, die staat niet eens heel veel inzet. Is er daar een uh, verklaring voor dat het voetbal buitenschop blijft? Geen idee. Nee? Nee, ik heb er echt geen, geen zinnige reden voor. Nee. Dat blijft bizar, volgens u. Ja, ja, ik kan er geen goed argument voor vinden. Ik zou zeggen, gaat u berekenen wat het inderdaad allemaal gaat kosten... zodra dit wetsvoorstel inderdaad door uh, de Kamer is. En dan spreken we graag weer met u, Hans Lichtenmoed... van de Vereniging van Evenementenmakers. Dank u wel. Gedaan. Ga Straks John van den Bron die erkent dat hij stom is geweest. De Nederlandse wegen bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Hoe staat het ervoor? Het is uh, behoorlijk misgegaan op de A12 van Den Haag naar uh, Arnhem... Tussen Knopend Maanderbroek en Afrit Wageningen zijn twee rijstroken dicht. Komt door een ernstige aanrijding. Inmiddels een lange file vanaf Marsbergen tot aan de Afrit Wageningen 11 kilometer. Verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden vanaf Utrecht. En dan omrijden via het Knoopendel. Zo over de A27, de A2 en de A15. Het heeft ook veel vertraging richting Utrecht. Daar staat tussen Afrit Oosterbeek en Knopend Maanderbroek 6 kilometer. En voor de hulpdiensten blijft daar één rijschok dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Over een jaar of twee moeten de problemen met de OV-chipkaart... grotendeels zijn opgelost. Dat denkt de commissie Meidam. Vandaag presenteerde deze commissie haar eindrapport. Treinreizigers die vooral ontevreden zijn met de in- en uitcheckprocedures... moeten al binnen een jaar zijn geholpen. Den Haag, Wilmer Borgman. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de OV-chipkaart... in het hele openbaar vervoer, zonder al te veel ingewikkelde procedures... gebruikt kan worden. En zover is het nog lang niet... De commissie is ook alleen maar bemoeid met het treingedeelte. Maar commissievoorzitter Henri Meidam denkt wel dat het zover kan komen. Ik denk dat als je kijkt naar wat wij hier neerzetten... dan heeft dat internationaal het voordeel dat wij diverse vervoersmogelijkheden aan elkaar verbinden. Je kunt nergens ter wereld met één kaart bus, trein, tram en metro in. Nou, dat kan in Nederland wel. Dat is een unieke voorziening. En ik denk dat we nu bezig zijn om de aanloopproblemen en de rafelrandjes weg te snijden. Maar dat dat niet afdoet aan het feit dat we in de kern... gewoon een hartstikke mooi systeem neer aan het zetten zijn. Alleen het heeft nu kinderen. Nou, die moeten eruit. En dat was ook de reden dat de Kamer zei... jongens, daar moet meer tempo op komen, er moet meer snelheid in dat proces. En dat proberen wij nu een beetje bij te helpen. Eén van die kinderziektes is bijvoorbeeld het probleem van het in- en uitchecken. Van de ene trein naar de andere overstappen... betekent soms naar een ander perron om bij het goede paaltje uit te checken... en dan weer terug om bij een ander paaltje weer in te checken. En dat moet anders, vindt mij dan. Ik denk dat daar nog slagen in te maken zijn. Je ziet met name dat uh, het kaartje eigenlijk bedoeld is... om één keer het systeem in te gaan en één keer het systeem uit te gaan. Nou, reizigers worden nu geconfronteerd met de noodzaak... om tussentijds nog allerlei handelingen te verrichten. En wij denken dat voorlopig alleen in de treinketen... en op langere termijn in de hele keten dat eruit moet. En dat reizigers gewoon binnen kunnen komen in het vervoerssysteem... in kunnen checken en uit kunnen checken... als ze hun hebben afgerond en niet eerder. Minister Schultz is het met die uiteindelijke ambitie eens. Ja, het is uh, iets wat uh, wel enige tijd in beslag neemt. Want je moet je voorstellen dat al die verschillende bedrijven... of dat nou NS of uh, Arriva of uh, de gemeentelijke voersbedrijven... iedereen die ermee te maken heeft, moet natuurlijk hun systemen gaan aanpassen... om allemaal op één systeem te komen, om die klant ook te kunnen volgen. Uh, en ik hoop dat er uh, ja, genoeg mensen ingezet kunnen worden... om dat dan ook zo snel mogelijk wel om te bouwen. Om de verdere invoering van de OV-chipkaart goed te laten te verlopen, wil de commissie mij dan dat vervoerders, lagere overheden en consumenten samen gaan werken in een OV-autoriteit. Een club mensen die de macht krijgt om beslissingen te nemen, die dan voor iedereen gaan gelden. En ik denk dat een van de belangrijke functies van die OV-autoriteit ook gericht is op het versnellen van dat proces. Hoe kun je nu op korte termijn komen tot invulling van die verantwoordelijkheden om uiteindelijk te zorgen dat die reiziger in kan stappen in de bus, door kan gaan met de trein, uiteindelijk met de metro op Werk kan komen en dan maar één keer hoeft in en uit te checken, ondertussen misschien zijn krant kan kopen met dezelfde kaart. Kortom, dat die reiziger een volwaardig, plezierig product krijgt. Op niet al te lange termijn, dus de OV chipkaart. John van den Brom heeft toch zijn droomtransfer. Hij is terug bij de club die in zijn hart zit, Vitesse. Het zag uit dat ADO Den Haag hem niet wilde laten gaan. De clubs werden het maar niet eens over de afkoopsom. De fout daarvoor lag in de eerste plaats bij van den Brom zelf. Hij verzuimde ADO op de hoogte te brengen van zijn gesprekken met Vitesse. Op de persconferentie trok van den Brom vanmiddag dan ook het boetekleed aan. Ik denk dat dat ook terecht is. Als je...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 ja, dat heb, ik, dat heb ik niet goed gedaan en daar baal ik van, omdat ik helemaal niet zo ben. En, en dan zie je wat dat uiteindelijk teweeg heeft gebracht. Ja, want wat heb je daarvan meegekregen, wat het allemaal teweeg bracht? nou ja, dat, dat, dat dat sowieso de onderhandelingen in een heel lastig pakket heeft, heeft gebracht. Uh, dat dat uiteindelijk ook de prijs opgedreven heeft, vermoed ik, aan de ene kant. Uh, aan de andere kant de onzekerheid die, die daar... Bij mij, de, de achtbaan waarin ik verkeerde, ga ik wel, ga ik niet, ga ik wel. Ja, nu zitten we er dichtbij. Ja, nee, toch weer niet. Uh, reacties natuurlijk van, van supporters. Uh, tegenwoordig het media, het media gebeurde waar... Of, dat, ja. Die logen er niet om. Deed nee. jou dat wat? Ja, Natuurlijk. Uh, ik ben geen ijskonijn. Zeker niet. Ik ben een gevoelsmens meteen zit je dan ook in een lastig pakket, want je realiseert je denk ik ook dat een terugkeer bij ado haast onmogelijk is. Ja, nee, eigenlijk niet, want ik heb eigenlijk, en kijk, en daarom was het gewoon goed. Ik heb ook boetekleed naar de leiding aangetrokken uh, en gezegd van, oké, okay, het is niet goed geweest, uh, maar als jullie er niet uitkomen met Vitesse, dan kom ik met alle liefde terug, want ik heb hier gewoon super kunnen werken. En, uh, ik was al zo ver gisteren, ook met overleg met, met, met, met Paul en Mark. Dat ik me dan gewoon maandag in trainingskamp van Ado zou melden om de draad weer op te pakken. Ja. Nu sta je hier in de Gelre ja. Dom, bij jouw droomclub. Hè? Want ja. wat maakt het zo'n droomclub? Uh, ja, het verleden natuurlijk. Ja, precies. Je hebt, uh, je hebt lief en leed hier gedeeld. En uh, meer uh, lief, want we hebben natuurlijk... Uh, we, uh, als ik praat over mijn carrière als speler hier, heb ik eigenlijk alleen maar een succesvolle perioden gehad. Ja, dan is het logisch dat je een uh, super, en een lekker en een mooi gevoel bij de club hebt. En, en dan heb je ook een droom als je stopt met voetballen. Dat heb ik altijd uitgesproken, dat weet ook iedereen. Ooit word ik trainer van Vitesse. En, ja, nu is het 30 juni, wat is het, 2011. En ben je net gepresenteerd als de nieuwe trainer. En ja, dat geeft ons een ontzettend trots gevoel. Al dus John van der Brom tegen Edwin Cornelis. Zijn aanstaande zondag begint hij al bij zijn nieuwe werkgever. Op zondag 7 augustus start voor Van der Brom het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen jawel hoor, Ado Den Haag. Het is acht voor vijf, Gerrit Iemstra, iets later dan normaal. Je vertelde gisteren dat het vandaag huis-, tuin- en keukenweer zou worden. Dat is het dus, best zondig, af en toe bewolkt, prima weer, niks op aan te merken. Doen we, doen we het voor, zou ik zeggen, morgen weer? Ja, morgen lijkt heel sterk op dat van vandaag. Uh, misschien een iets meer buien, uh, maar goed, uh, er zal zeker ook wel zon zijn... Uh, en ook voldoende droge periode. Uh, maar het kan zijn dat er toch iets meer regen valt als een bui overtrekt. En helemaal uitgesloten is een, is een donderslag ook niet. Oh. Ja. Nou, in ieder geval de mensen in het zuiden van Nederland... die zijn waarschijnlijk met een hoofd al bij de vakantie. Daar begint de schoolvakantie. Um, het midden, neem ik die kwalijk. Goed dat je me corrigeert. Wat zullen zij voor weer gaan vinden op een vakantie buiten Nederland? Nou, in uh, onze omgeving begint de vakantie... Eigenlijk heel erg gunstig. Um, er ligt een hoge drukgebied boven het westen van Europa. Dus nou ja, voor de mensen die naar Frankrijk gaan of uh, Engeland zelfs, uh, België, Duitsland. Daar is het eigenlijk overal wel gunstig. Ook natuurlijk in het zuiden. Italië, Spanje, Portugal. Daar is het gewoon ook warm. Um, maar Frankrijk is niet echt warm. Het is wel mooi weer, maar de temperaturen zijn niet echt hoog, Maar laten we zeggen zo tussen de 20 en de 25 graden. Alleen in het zuiden, daar zou het dan nog wel 28 of 29 uh, graden kunnen worden... bij Marseille bijvoorbeeld, uh, Perpignan. En de thuisblijvers, wat, wat gaan die de komende dagen tegemoet zien? Ja, de thuisblijvers, mensen die in Nederland op vakantie gaan... Uh, die, uh, ja, die gaan die, daar gaat de vakantie ook voor, goed voor uh, van start. Dat blijft ook zo uh, begin uh, volgende week. Pas later uh, neemt de kans op een bui wat toe. Maar dan praat ik echt over uh, woensdag of donderdag of zo. Dus laten we het er maar op houden dat de, de, de, de start van de vakantie... voor de mensen in het midden van het land in ieder geval erg goed uitziet. Gerrit, dit noemen wij een prettig gesprek, Dankjewel. je wel. Meppel moet van Drenthe naar Overijssel. Althans, de VVD-fractie Meppel wil dat. Die laat onderzoeken of dit mogelijk is. Roelof Pieter Koning, goedemiddag. Goedemiddag. Fractievoorzitter van de VVD. Wat heeft Drenthe jullie misdaan? Nou, dat is niet helemaal de goede vraag... Um... Wij zijn bezig met de meerjarenbegroting en de lange termijnvisie. En in dat kader zijn we aan het kijken wat onze beste strategische partners zijn... om op de lange duur alle problemen die op de gemeente afkomen... zoals vergrijzing, allerlei nieuwe taken die van het Rijk op ons afkomen... minder financiën, hoe we al die problemen het hoofd gaan bieden. Daar heb je een sterke partner bij nodig. En die partner, en die partner is niet drinten, maar Overijssel. Nou, als u weet waar Meppel ligt, Meppel ligt op de grens van Drenthe en Overijssel. In het uiterste en... zuidwestenpuntje. Ik heb even op de kaart gekeken. Precies. Ingeklemd tussen allerlei uh, Overijsselse gemeenten liggen wij in de, in de punt. En dus is het een hele logische uh, discussie om met elkaar uh, de discussie te voeren. Uh, wat onze meest logische partners zou zijn. Kan dat wel? Nou, dat is nou precies de vraag. Want uh, we zijn bezig om uh, die discussie te voeren. En we hebben gezegd, nou leuke discussie. Uh, maar uh, we hebben nu een extern uh, onderzoeksbureau de opdracht gegeven om staatsrechtelijk uit te zoeken voor ons uh, of dat überhaupt mogelijk is en zo ja welke stappen we er dan gezet moeten worden. Want dat is nog niet eerder gedaan in Nederland. Nee het is ons niet bekend en ook het onderzoeksbureau kon niet vinden dat uh, er ooit eerder een gemeente zo één op één is overgestapt. Dat klinkt wel stoer maar ik vraag me dan toch af wat Drenthe jullie mee heeft misdaan. Jullie zijn toch al eeuwen in Drenthe. Ja, dat, dat, dat klopt. Maar qua, qua cultuur, qua uh, economie, qua uh, uh, nou ja, ambitie, qua uh, uh, stedelijke uitstraling... zijn wij veel meer georiënteerd op bijvoorbeeld Zwolle, wat vlakbij ons ligt. Uh, in de rest van Drenthe wordt bijvoorbeeld uh, veel meer dialect gesproken. Dat is in Mepel veel minder het geval. Uh, we hebben ook veel meer een stedelijke omgeving. Uh, dat past eigenlijk minder bij het uh, Drenthe. En in, in dat opzicht uh, ja, zie je dat de mensen de boodschappen gaan doen, uh, op school zitten enzovoort allemaal uh, in het Overijssel en ja in dat opzicht is de discussie nog niet zo gek. Krijgen we ook meer geld van Overijssel dan Drenthe? Nou dat is een van de vragen die we het bureau hebben laten of gaan laten uitzoeken om in kaart te brengen of we uh, of we rekening moeten houden met andere geldstromen. Want bijvoorbeeld voor het noorden van Nederland zijn SNM-gelden beschikbaar. Dat zijn Europese geldstromen. Ja, als je de overstap maakt en je zou daardoor substantieel geld mis gaan lopen... dan moet je jezelf nog eens achter de oren krabben. Ja. Ik heb even gekeken naar de samenstelling van de gemeenteraad in Meppel. Um, samen met de Partij van de Arbeid, even groot, vijf zetels. Maar Sterk Meppel heeft zes zetels. Wat vinden zij, zij van uw idee? Nou, de mensen waren natuurlijk enigszins verrast door de discussie uh, dat wij dit onderzoek hebben gelanceerd. Aan de andere kant komen wij in september wel op voorbereiding van het uh, college waar wij met z'n drie in zitten... ...te praten over een 360-graden oriëntatie om te kijken welke partners liggen om ons heen en hoe kijken we daar tegenaan. Uh, uh, dus in dat licht uh, komt het ook niet helemaal als verrassing. Ja, je ziet twee reacties. Mensen met een glimlach om hun mond en een aantal mensen die, uh, nou ja, redelijk geschokt zijn. We zullen gaan zien wie het laatst lacht, want die lacht altijd het beste. En als dat overreissel gaat worden, dan hebt u wat uit te leggen aan de provincie. Ik dank u hartelijk. Roelof Pieter Koning, VVD-fractievoorzitter in Meppel. Op weg naar Drenthe, wie weet. Dank u wel. Vanavond, BNN Today. Je kan niet zomaar zeggen, schat, heb je niks te doen? Zullen we lekker naar Peking rijden vandaag? <laughs> het klinkt heel erg als oude politiek, geen antwoord geven. Nou, ik geef er net antwoord op. Het is niet in vragen. Want het zou betekenen dat het Geert trekt. Mij stokte de adem in de keel toen ik het hoorde. Ik dacht, nee, het sprookje, Charles en Camilla. Vanavond om half negen op Radio 1. Ik verwacht wel dat jullie te warm worden. 1 tot anderhalve graden. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.